Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Dominique strauss ook in Frankrijk niet vervolgd. De rekenkamer kraakt subsidiebeleid van het Rijk. En storing BlackBerrys voorbij. Het Openbaar Ministerie in Parijs gaat oud-IMF-topman strauss niet vervolgen voor een poging tot verkrachting. Het OM heeft dat bekendgemaakt na een gerechtelijk vooronderzoek... De Franse schrijfster en journaliste Tristan Banon zegt dat Strooskaan geprobeerd heeft haar te verkrachten. tijdens een interview in 2003. Maar de oud-IMF-topman zegt dat hij haar alleen wilde zoenen. Volgens het Franse OM is er bewijs voor aanranding. maar daar kan Strooskaan niet voor worden vervolgd. omdat dit feit is verjaard. Afgelopen zomer zat Strooskaan vast in New York. nadat een kamermeisje hem had beschuldigd van verkrachting. Ook die zaak werd niet doorgezet. omdat het kamermeisje niet geloofwaardig zou zijn. De Algemene Rekenkamer heeft harde kritiek op het subsidiebeleid van de overheid. Het Rijk geeft jaarlijks 6 miljard euro aan subsidies, maar ministers weten vaak niet wat het effect ervan is. De subsidies worden niet of gebrekken geëvalueerd en als het oordeel negatief is, komt het nooit voor dat een subsidie wordt stopgezet. In de wet staat dat subsidieregelingen na vijf jaar regelmatig onder de loep moeten worden genomen. Maar volgens de rekenkamer gebeurt dat maar in de helft van de gevallen. Vorig jaar bleek uit een inventarisatie van de rekenkamer ook al dat de overheid te weinig kijkt naar de effecten van subsidies. Het kabinet zegt in een reactie niet van plan te zijn om kwaliteitseisen voor evaluaties van subsidies vast te leggen. Ook voelt het kabinet er niet voor om een subsidie standaard te stoppen als die niet werkt. Premier Rutte brengt maandag een bezoek aan de Franse president Sarkozy. De twee zullen het in Parijs hebben over de euro. Vorige week bracht Rutte ook al een bezoek aan de Duitse bondskanselier Merkel. Die zei toen dat ze het Nederlandse plan steunt... voor een speciale eurocommissaris voor begrotingsdiscipline. Sarkozy en Merkel beloofden afgelopen zondag... dat ze voor het eind van de maand nieuwe maatregelen bekendmaken... om de schuldencrisis te boven te komen. Volgende week zondag is er een Europese top. De groeiverwachtingen van de Duitse economie zijn naar beneden bijgesteld. Verschillende onderzoeksinstituten verwachten volgend jaar een groei van 0,8 procent, waar eerder nog een groei van 2 procent werd verwacht. Volgens onderzoekers zal de economie minder groeien vanwege de Europese schuldencrisis. De instituten hadden ook positief nieuws. Werkloosheid in Duitsland daalt volgend jaar licht van 7 naar 6,7 procent. De storing van Blackberry-telefoons is voorbij. Het Canadese moederbedrijf RIM zegt dat alle gebruikers wereldwijd weer kunnen internetten en e-mailen. Sinds begin deze week waren er problemen doordat het netwerk van Blackberry na een technisch defect was vastgelopen. Volgens RIM worden er stevige maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Bij gevechten in twee steden in Syrië zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen, zegt de Mensenrechtenorganisatie. Troepen van president Assad stonden tegenover militairen die zijn overgelopen naar de opstandelingen. Volgens de organisatie bestormde het Syrische leger met meer dan 50 voertuigen de stad Binish in het noordwesten. In die regio wordt al maanden gevochten tussen troepen van Assad en overgelopen militairen. Andere gevechten waren in de stad Hara, in het zuiden is dat. Volgens de Verenigde Naties zijn sinds het begin van de opstand in Syrië... half maart al bijna 3000 mensen om het leven gekomen. Justitie onderzoekt of Greenpeace het treinverkeer in gevaar heeft gebracht... met een actie tegen het kerntransport van dinsdag uit Borselen. Een Greenpeace-medewerker en drie anderen hadden een gat gegraven tussen de bielzen... naar eigen zeggen voor een ludieke actie. Dat was de bedoeling dat bij het passeren van de trein een ballon tevoorschijn zou komen. Een champignonbedrijf Het Gelderland wordt ervan verdacht dat het meer dan 70 Bulgaren illegaal heeft laten werken. Ze maakten volgens de arbeidsinspectie te lange werkdagen en verdienden maar 3 euro netto per uur. Ook met de huisvesting was veel mis. De Bulgaren verklaarden dat ze met z'n zes op één kamer moesten slapen. Op verschillende locaties van het bedrijf moest de politie in actie komen omdat Bulgaarse voormannen het onderzoek bemoeilijkten. En omdat er honden op de inspecteurs werden afgestuurd. Bondscoach Guus Hiddink speelt met Turkije in de play-offs voor deelname aan het EK voetbal tegen Kroatië. Hij heeft de loting in Krakau in Polen uitgewezen. Turkije werd tweede in de groep en mitste daardoor rechtstreekse kwalificatie. Andere wedstrijden in de play-offs zijn Estland-Ierland, Tsjechië-Montenegro en Bosnië tegen Portugal. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur flink... en de minima liggen komende nacht rond de 3 graden. Maar vooral in het oosten kan vannacht een misbank ontstaan. Morgen overdag is er veel ruimte voor de zon... en wordt het ongeveer 13 graden. In het weekend verandert er weinig. ANRB Verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits. Maar op sommige plekken valt het ook erg mee. Zeker rond Amsterdam. Daar stelt de avondspits helemaal niks voor. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, daar is de dagelijkse file wel langer dan gebruikelijk. Tussen Meer en de afritpuntsgrootte staat 12 kilometer. Wat verder nog opvalt is de file op de A12 vanuit Den Haag op de Utrechtse baan. Daar zijn mensen de snelweg op gefietst. En daardoor staat de file voor Knoop en Prins Klausplein, 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. De A16 vanuit Breda tussen Zevenbergse hoek en de randweg van Dordrecht, 6 kilometer. Is daar een vrachtwagen met Tegestrand? De rechte rijstrook is dicht. Loopt daar dan ook vast op de A17 vanuit Roosendaal. En de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Bij Linne 6 kilometer door een ongeluk. Verkeer richting Nijmegen kan het beste omrijden via Eindhoven over de A2 en de A67. Zij gelooft in mij. Je weet als werkgever niet wat je beleeft. De pluim geeft. Geef werknemers en relaties met Kerst meer dan een cadeautje. Waardeer ze persoonlijk met een welverdiende pluim. Straks onvergetelijk goed uitpakken? Ga nu naar pluimen.nl. Pertinente vragen zonder zagen. Zeg Bart, jij hebt toch zo'n bladblazen van 99 euro gekocht? Ja, van stil. Ah, zo'n ding moet ik nou ook hebben. Meen je dat nou? Nou ja, sinds jij er een hebt, liggen er twee keer zoveel bladeren in onze tuin. Oh, Eh, hm. uh, biertje. Ja, lekker. Stiel, sterk werk. Radio 4, klassiek, geeft. Tussen 0 en 12 jaar gebeurt er veel in een kinderleven. Het hoofd en hart staan open. Geef net als Edwin Rutte. Doneer nu uw oude muziekinstrument... tijdens de landelijke inzamelingsactie Radio 4, klassiek, geeft. Kijk voor meer informatie op radio4.nl slash klassiek, geeft. Wat ik fijn vind aan RegioBank...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 Voor een 7-8 cruise van 749 euro... gaat u naar uw reisagent of HollandAmerica.nl. Ja, bij ons krijgt u ook een aantrekkelijke spaarrente. Doe de rentevergelijker op regiobank.nl. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. 8 over 5, goedemiddag. Als je jaarlijks 6 miljard euro aan subsidie geeft, zoals het Rijk doet... en je weet niet precies of dat geld goed terechtkomt... dan zit er iets niet goed. Het is ook niet voor het eerst, zo heeft de Algemene Rekenkamer ontdekt. Straks de feiten en de verwijten van de algemene rekenaar. Eerst de actie van Greenpeace eerder vandaag. Justitie onderzoekt of Greenpeace het treinverkeer in gevaar heeft gebracht... met een actie tegen het kerntransport... Afgelopen dinsdag uit Borselen, Joris Thijssen van Greenpeace vertelt wat het plan was. En wat we hebben gedaan is, we hebben een opgevouwen spandoek verstopt bij het spoor. En vlak voordat de trein eraan zou komen, wilden we dat op laten blazen... om op die manier, zoals iedereen dat van ons weet... op een ludieke manier te protesteren tegen deze transporten. Het Openbaar Ministerie betwijfelt nu of de actie echt zo onschuldig was. Aan de telefoon persofficier John Remmerswaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Met welke acties gaat het Openbaar Ministerie hierop ondernemen? Op dit moment uh, wordt nog uh, uitvoerig onderzocht wat er nu precies uh, is gebeurd... ter voorbereiding op die, uh, op die ludieke actie die had moeten plaatsvinden. Er is uh, door een viertal personen uh, gegraven uh, tussen en, uh, en onder de rails. En onderzocht wordt of dat uh, uh, gevaar kon veroorzaken voor, uh, voor het spoorwegverkeer. Nou, volgens Greenpeace was dat niet het geval. Ze hebben vandaag laten zien wat de bedoeling was. We zagen een ballon uit die zwarte doos omhoog komen. Dat was het enige. Het gaat om een ludieke actie, is hun argument. Ja, nee, uh, ik, ik, ik begrijp uh, ludieke acties. Uh, en daar is denk ik ook alle begrip voor. Maar uh, voorkomen moet worden dat daarmee uh, grenzen worden overschreden. Precies, want we hoeven geen discussie te voeren over het smaak van humor natuurlijk. Maar in hoeverre zijn hier grenzen, juridische grenzen overschreden? Nou, het is, uh, dat moet uiteraard onderzocht worden. Uh, maar het uh, uh, veroorzaken van gevaar, dus het hoeft nog niet eens een, uh, een daadwerkelijk uh, ongeval plaats te vinden, maar het veroorzaken van gevaar voor uh, spoorwegverkeer is al uh, strafbaar. En uh, wat nu onderzocht wordt is hoe, uh, hoe ernstig daadwerkelijk dat, dat graven en uh, het uh, opblazen van zo'n spandoek daadwerkelijk geweest uh, is en hoeveel gevaar dat veroorzaakt zou kunnen hebben voor het uh, spoorwegverkeer. Ja, hoe werden de verdachten betrapt? Um, een medewerker van uh, ProRail, die daar in de buurt was, uh, constateerde een viertal personen uh, daar die aan het uh, graven waren. Uh, die waren op dat moment verkleed als medewerkers van een uh, bedrijf die uh, wel vaker uh, uh, werkzaamheden aan het spoor uitvoeren. Uh, hij vertrouwde het niet, uh, heeft het kenteken van het uh, busje genoteerd waar deze mensen zich in, uh, in verplaatsten. En uiteindelijk heeft dat geleid tot de aanhouding van uh, een van de verdachten. Is dat ook strafbaar trouwens, dat hij je uitgeeft als een medewerker van een bedrijf dat spoorwerkzaamheden uitvoert voor ProRail? Het, het uiteindelijk in een bepaalde situatie uitgeven voor andere mensen kan strafbaar zijn, maar zoals het er nu uitziet is, is deze verkleedpartij niet strafbaar. Het roept natuurlijk wel vragen op waarom dit op deze manier gedaan wordt. Ja, hoe is het kernafvaltransport uiteindelijk verlopen? Uiteindelijk is het, het transport zelf zonder verdere incidenten verlopen. Goed, John Remmerswaal van het Openbaar Ministerie, hartelijk dank. Graag gedaan, goedemiddag. Zes miljard euro aan subsidie, dat geeft het kabinet uit. Maar of het allemaal goed terechtkomt, dat weet het niet. De Algemene Rekenkamer is dan ook snoeihard in zijn oordeel. Het kabinet moet beter kijken waar zijn geld blijft. Gert de Jong van de Algemene Rekenkamer, goedemiddag. Goedemiddag. Zes miljard aan subsidie, hoeveel daarvan is dan weggegooid geld? Wist ik het maar. Maar uh, u weet het ook niet? Nee, dat is de voornaamste conclusie denk ik van ons onderzoek. In de wet staat dat de, elke subsidie die langer dan vijf jaar bestaat moet worden geëvalueerd. En in de helft van de gevallen gebeurt dat niet. Dus je weet het gewoon niet. Waar ligt dat dan? Uh, dat ligt eraan dat de minister zich, het kabinet zich niet aan de wet houdt. En dat is nogal een ernstige vergrijzeling lijkt mij. Maar er zijn geen regels die jullie voorschrijven die van gisteren zijn. Nee, die wet is al, bestaat al jaren. En, maar wij maken de stand van zaken op en berichten dat aan de Kamer. Die is denk ik nu aan zet. Ja. Wat is het precieze verwijt? Want het is niet voor het eerst. Het verwijt is dat uh, het kabinet niet doet wat het moet doen. En wij hebben ook de, de Kamer erop gewezen... dat zij in het uh, recente verleden bijvoorbeeld een motie van As heeft aangenomen... die bepaalt dat alle subsidies na vijf jaar vervallen... tenzij ze opnieuw worden ingericht... En die motie wordt gewoon niet uitgevoerd in de Kamer. Die laat het uh, gaan en de minister komt ermee weg. Dus het, uh, het is wel een tamelijk ernstige zaak. Heet u het idee dat het er bewust gebeurt... dat ze gewoon geen energie willen steken in het nazoeken van dit soort dingen? Ja, de motievenanalyse hebben wij niet gedaan. Wij constateren alleen dat het gebeurt zoals het gebeurt en dat dat uh, niet klopt. En nou ja, dan wijzen we dan op en we hopen dat de Kamer in de benen komt... en dat de minister ook nog eens wat gaat doen. Ja, merkt u dat ook aanvragers van subsidie hier dankbaar gebruik van maken? Dat er, ja, zeg maar, een zeer gebrekkige controle is? Nou, ik denk dat, dat mensen die subsidies krijgen... Uh, ja, overigens, het gaat wel over de periode 2005, 2009. Er is natuurlijk uh, de afgelopen jaren wel iets anders gebeurd. Maar dat, uh, tot voor kort laat ik het dan zo zeggen. Als je een subsidie had, dan uh, kon je er bijna zeker van zijn... dat dat ding uh, bleef bestaan tot in de eeuwigheid. Want wij konden niet constateren dat er ooit eens eentje is stopgezet. Ja, waarom gebeurt dat dus bijna nooit? Daar kun je ook van allerlei dingen bij bedenken. Maar uh, je kunt er nou ook wel vermoeden dat er geen enkele beleidsambtenaar is... die uh, er belang bij heeft om een subsidie af te schaffen. Want dan zit hij zijn eigen stoelpoten eraf te zagen. Wat bedoelt u daarmee, dat er gekleurde informatie naar de Kamer gaat? Wij hebben geconstateerd dat in sommige gevallen de informatie inderdaad gekleurd was. In die zin dat... Als er dan al een effectiviteitsonderzoek was en je constateerde daarin dat er een aantal argumenten waren om het vooral te handhaven en een aantal om het niet te doen, dat dan alleen de positieve punten aan de Kamer werden gemeld en de negatieve niet. Maar als heel duidelijke regels bestaan, zoals u dat zegt, voorschriften, er is een wet voor vastgelegd, zijn de ambtenaren daarmee een overtreding? Ambtenaren niet, de minister wel. De minister wel. En die komt er ook mee weg? Tot nu toe wel, ja. ja. U bent wel erg kritisch hè, de laatste tijd op het kabinet. Ja, maar ik weet niet wat u ervan vindt. Maar als een wet wordt overtreden, ja, hoe hard moeten we zijn? Ja. Nog harder in uw taal? Ja, ik vind het wel redelijk uh, hard. Vorig jaar was het ook. Dan wordt er niet echt naar u geluisterd. Nee, wij zijn natuurlijk een nederige dienaar van de Tweede Kamer. Dus die moet nu maar eens wat gaan doen. Ja, maar u werkt ook hard van 9 tot 5. Zo is het. Ja, en dus? Wij uh, komen in elk geval hier uh, nog wel weer een keer op terug. We er met u af. Gert de Jong van de Algemene Rekenkamer. Gaan we naar het uh, Scheper in Emmen. Want bij maagverkleidingsoperaties heeft het ziekenhuis te grote risico's genomen. Hier zijn in 2008 en 2009 vijf patiënten overleden nadat ze een maagoperatie hadden gekregen. De chirurg werd ontslagen, maar volgens Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid valt het ziekenhuis ook heel wat te verwijten. Ik denk, dat schrijven we ook in ons rapport... dat het ziekenhuis een beetje verblind is geweest... door hun streven om hun positie in de regio te versterken. Door een, een, een, een, een markt te zoeken waarvan men dacht... van nou hier, hier um, um, kunnen wij ons als organisatie mee, mee profileren. En dat er wellicht wat meer aandacht is geweest... voor de financiële uh, consequenties daarvan... dan, dan voor de patiëntveiligheidsconsequenties. U moet niet vergeten dat dit plaatsvond in het begin van eigenlijk de marktwerking. en Je moet het wat zien tegen de achtergrond van die marktwerking. En ook wel een zekere onervarenheid met die marktwerking. Achteraf moet je constateren dat er eigenlijk een te lage prijs... voor de, de ingrepen is, is, is vastgesteld. Anders Tibijouwstra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Maarten Rutgers, bestuursvoorzitter van het Scheper Ziekenhuis... heeft de conclusies gelezen en hij constateert... dat er grondig en zorgvuldig onderzoek gedaan is. en De conclusies van het rapport delen wij. Twee jaar geleden kwam de inspectie voor de gezondheidszorg min of meer op dezelfde conclusies uit. Daarom heeft het ziekenhuis nu al een verbeterprogramma dat volgens het ziekenhuis aansluit bij de aanbevelingen van de onderzoeksraad. Als je gaat starten met een nieuwe techniek, met nieuwe dingen die niet in het ziekenhuis tot die tijd gebruikelijk waren... dat je daar zorgvuldig mee moet zijn, dat goed moet inkleden... Uh, een heel programma omheen moet zetten. Dat is als het ware waar het om gaat. Zodat je de verantwoording ook kunt dragen voor de introductie van die nieuwe techniek. Wat is Maarten Ruchter, Rutgers van het Scheper Ziekenhuis. Aan Tibbe Jouwstra tenslotte de vraag of hij vermoedt... dat ook andere ziekenhuizen te grote risico's nemen bij nieuwe complexe ingrepen. Als onderzoeksraad onderzoeken we altijd één eh, geval. En, en je moet altijd geweldig opletten dat je niet één geval veralgemeniseert... zonder dat je daar onderzoek naar hebt gedaan. Dus wat dat betreft, eh, het rapport wat we gemaakt hebben... dat is denk ik heel illustratief voor wat daar gebeurd is. En eh, dat kan ook stof tot nadenken geven voor anderen. De middeleeuwse pestbacterie, oftewel de zwarte dood, is weer gevonden. Straks meer. Wij dan samen bij de AWB fietsers op het Prins Klausplein. Wat is er aan ja, de hand? Inderdaad, ja, dat bleek er eentje te zijn, begreep ik net van de politie. De A12 vanuit Den Haag, daar uh, fietste iemand de snelweg op. Ja, en hij kwam er daarna niet meer af omdat je daar geen op- en afrit uh, hebt. Maar hij is inmiddels uh, in de kraag gevat en de rijstroken zijn weer vrij. De file lost ook op bij Den Haag. Verder is er veel vertraging op de A16 en de A17 richting Rotterdam bij Dordrecht. Want er staat een vrachtwagen met pech stil daar. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen na een ongeluk bij Linnen, 6 kilometer. Beide rijstroken zijn dicht. Je kunt het beste omrijden via Eindhoven. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Dissidenten in het Europees parlement weten het zeker. De dagen van de euro zijn geteld. Alleen, Europa's leiders durven het nog niet hardop te zeggen. En het ergste is, niemand heeft een plan B... zegt Brits Europarlementariër Nigel Farage. In het parlement organiseerde hij daarom spoedoverleg... Will we hear this morning about the end of the euro? Probably before the end of the year. Are you serious? We will see. Good morning everybody and welcome. And uh, there would have been a warm welcome for those who have probably been told not to turn up. Um, Nigel Farage, you were expecting they would ban this event? Het valt me eigenlijk nog mee dat ze mijn optreden niet hebben verboden, want in dit parlement houdt men niet zo van dwarsliggers. Hier accepteren ze maar één geluid: de euro is fantastisch, de munt zal blijven bestaan, het is een groot succes. Alice in Wonderland. Het is een beetje spelen in Alice in Wonderland. And you think it's the end of Wonderland? I think there is a general feeling across Northern Europe including your country of mass disillusion. Overal, zeker in uw land Nederland, overheerst de desillusie. In Zuid-Europa gaan opstanden uitbreken. Dit is echt een serieuze situatie. We are on the edge of rebellion. It is very very serious. There is a fault line now. And what I keep asking Mr Barroso, Mr Van Rompuy is what is plan B. And they refuse to countenance it. Als ik Europese Commissievoorzitter Barroso en Raadspresident Van Rompuy vraag is er een plan B dan blijven ze het antwoord schuldig. Wat is plan B? Wat zijn de alternatiefs? En dat is wat deze conference is voor. Dank u, meneer de voorzitter, niet alleen voor de lijf, maar voor de invitering. Farage heeft de Duitse bankier professor Wilhelm Hankel opgetrommeld... om samen met hem de noodklok te luiden. We moeten ons voorbereiden op het einde van de eurozone, luidt hun boodschap. En ik vraag de vraag, wat is oh. plan B? Niet iedereen neemt Nigel Farage even serieus... Hij is ook de man die Herman van Rompuy, toen hij president werd van de Europese Raad, uitmaakte voor natte dweil. Niemand kent jou, meneer Van Rompuy, wat doe je hier? En ik wil niet but zijn, maar je hebt echt het charisma van een damp rag en de appearance van een low-grade bankclerk. En de vraag die ik wil stellen, de vraag die ik wil stellen, we allemaal gaan vragen, is wie ben je? YouTube filmpjes van dat optreden werden eh, nou, tienduizenden keren aangeklikt. Dus Nigel Farage is bekend, maar vooral berucht. And what I want today to be is the first ever proper public discussion of how we have an orderly break up of the eurozone. Waarom denkt u dat er zoveel angst is om het slechte nieuws te brengen? Ze verhullen de waarheid omdat toegeven dat het fout gaat... ook toegeven is dat je als Europese elite hebt gefaald. Niets menselijks is ze vreemd, ik begrijp het wel. Maar het is beter om nu de waarheid onder ogen te zien laten we bij elkaar gaan zitten en een vluchtplan bedenken. We often stay in things much longer than we really ought to. When it would have been far more realistic to say, look, let's cut and run, let's find a sensible way out of this. En hij kan er nog om lachen. De Britse europarlementariër Nigel Farage in gesprek met correspondent Tijn Sade. De indoorpiste van Landgraaf en Snowboardster Nicoline Sauerbrei. Het is geen goede combinatie. De Olympisch kampioen kwam bij de start van het wereldbekerseizoen niet door de kwalificatie. Vorig jaar gebeurde dat ook al. Steven Dalebout, Steven Dalebout zag het gebeuren en hij vroeg zich af wat er misging met de race van Sauerbrei. Alles klopte. Ik voelde me fit. Ik was uitgerust. Trainingen waren goed gegaan. En dat laat ik dan ook gelijk vanochtend zien met een tweede plek op mijn kant, tweede tijd. En voor mijzelf is dat super fijn om de bevestiging te hebben van je hoort bij de wereldtop na een hele zomer hard trainen. En op het moment dat je dan, uh, tweede run. Ik had heel veel overzicht. Ik wist precies wat ik ging doen. Onderweg dacht ik, ik kan mijn ritme zelfs nog wat verhogen. Want het voelt allemaal super, uh, super goed. Op het moment dat ik dat doe. Een, een, een moment van uh, buiten controle en ik schiet de zachte sneeuw in uh, buiten het parcours. Ja, en om dan weer terug te komen in mijn eigen parcours, dat kost seconden. Ja, en dan kom je als twintigste binnen in plaats van uh, top vier. Is er een uitleg, is er een vinger achter te krijgen waarom het dan toch altijd hier gebeurt? Nou ja, kijk, nu, nu, nu zijn alle ogen gericht op mij. Dus wordt er gedacht, het gebeurt elke keer hier. Natuurlijk maak ik vaker fouten. Alleen weet je dat als je, als je hier in de toppel eindigt eindigen... dat dat allemaal foutloos moet zijn. En er zijn tal van anderen die ook fouten maken. Ja, maar je bent Olympisch kampioen. Ja, maar dat zijn twee verschillende dingen, hoor. Ook tijdens de Olympische Spelen heb ik fouten gemaakt. Alleen kon ik daar uh, de snelheid continueren. En dat is een groot verschil met de buitenbeoefening uh, de van deze sport en een indoor ja, leg het dan nog even iets, iets, iets verder uit voor de mensen die dat niet helemaal begrijpen. Uh, op het moment dat wij uh, op, op een hele steile piste staan en je maakt een foutje... blijft de snelheid erin zitten. Hier is het relatief uh, vlak. Op het moment dat je dan een stuurfout maakt, dan ligt de snelheid eruit. En dan kan je nergens meer opbouwen. Dus je hebt nergens meer de mogelijkheid om terug te komen. En uh, dat is een heel groot verschil. En dat geldt voor iedereen? Dat geldt absoluut voor iedereen. Maar uh, ik heb er vandaag een stuk of 15 uh, zien vallen echt. Ja, en dat zijn ook fouten. Alleen komen die niet meer in het resultatenstuk uh, uh, st voor. En ja, de top 16 nu heeft dat goed gedaan. Nicoline Sauerbreij. En er is er altijd weer volgend jaar in Landgraaf, wie weet. Engelse onderzoekers hebben DNA gevonden van de middeleeuwse pestbacterie... in een oud massagraf uit de 14e eeuw. En wat blijkt? Het DNA van de pestbacterie die we nu kennen... lijkt veel meer op die uit de middeleeuwen dan altijd werd gedacht. Ja, Jan Kalpoe. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent microbioloog in het Sloot in Amsterdam. Dat uh, klopt. Een DNA vinden in een massagraf. Dat moeten we eerst even uitleggen. Nou, wat... Hebben, waarschijnlijk hebben ze in eigenlijk wat je kunt noemen fossiel materiaal, dus heel oud, eh, maar toch een beetje geconserveerd materiaal... ...hebben ze het gepresteerd om dan toch bruikbaar DNA, die bruikbaar was om te analyseren, om dat eruit te kunnen halen. En het is er blijkbaar gelukt om met dit materiaal, het is op zich al een prestatie, wetenschappelijk gezien... Eh, ...dusdanig een analyse uit te voeren dat ze het DNA van de bacteriën uit die tijd, heel lang geleden kunnen vergelijken met het DNA van de bacterie zoals hij er nu uitziet. We ja, hebben over meer dan 600 jaar oud DNA, wat dan kennelijk nog uh, gevonden kan worden. En wat blijkt, in al die eeuwen is er zo weinig aan het DNA veranderd. Hoe, hoe bijzonder is dat? Nou, dat, dat is dat? Dat is heel opmerkelijk. Wij weten bijvoorbeeld van sommige virussen en andere bacteriën... dat ze zich continu aanpassen aan de omgeving, de mensen en het, het habitat waarin ze leven. Uh, maar blijkbaar, dat weten we eigenlijk ook zijn er ook bacteriën die eigenlijk over de jaren heen, en misschien wel door de eeuwen heen, uh, precies hetzelfde blijven. En het laatste blijkt dus het geval, lijkt dus het geval te zijn met deze bacteriën die de pest veroorzaakt. Want de pest leidt nog steeds tot doden in de wereld. Klopt. Het zijn voornamelijk in uh, de armere landen, om dat maar even zo te zeggen. Uh, het arme deel van Zuidoost-Azië, uh, maar ook bijvoorbeeld in Latijns-Amerika, heb je nog wel eens gevallen waar... Uh, dit soort infecties leiden tot sterfte. Ja, zo'n 2000 uh, gevallen per jaar. Dat is toch nog dat veel. Ik ook, dat besefte ik mij ook niet. Dat, uh, ga, dat ga je pas overlezen als het weer actueel wordt. Uh, ja, blijkbaar dus wel. Maar dat is vergeleken met zoals het dus in de middeleeuwen ging... Uh, nog maar een fractie van wat er in die tijd stierf aan uh, de pest. Ja, precies. 30 tot, 5, 30 tot 50 procent van de hele Europese bevolking... tussen 1346 en 1353... Zo'n zo bacterie. Ja. Gemeen bacterietje. Wat Absoluut, kunnen we nou met ja. deze informatie, nu we weten hoe het eruit ziet uit die tijd? Uh, kun je dat herhalen? Zo, ik versta het niet kunnen... helemaal goed. Nou, deze vondst dat de, het ja. DNA van de pest dus ja. weinig verschilt van de pestbacterie nou nu. Wat kunnen we nou met die informatie? Wat kun je daarvan leren? Ik denk dat men. Uh, er uh, is altijd natuurlijk de behoefte om te, uh, te weten hoe deze bacteriën werken. Uh, wat maakt dat deze bacterie uh, uh, ziekte en sterfte veroorzaakt? En één methode om dat te begrijpen is het analyseren van het genetisch materiaal. Uh, en dan ben je. Een van de vragen die je kunt stellen is. Uh, lag het aan het DNA? Kun je dat terugvinden in het DNA? Dat die in die tijd, honderden jaren geleden, zoveel slachtoffers maakte. en dat het nu toch anders is? Uh, blijkbaar niet, want het schijnt dat het DNA in die tijd net zo is als de DNA van de bacterie in deze tijd. Maar wat zegt dat dan? Dat betekent dat het blijkbaar, nou ja, waarschijnlijk is het dan niet op genetisch niveau hè, van de bacterie... dat die zich in die tijd op genetisch niveau ergere infecties veroorzaken. Maar mogelijk kan dat betekenen dat de mensen zich aangepast hebben... dat ze hygiënisch zijn gaan wonen, meer bewust zijn van deze infecties... en de oorzaken van infecties en de manier waarop die infectie zich verspreidt. En blijkbaar, als je dat dus aanpast, dat dat... Misschien wel het effect geweest is dat het nu niet meer zoveel ziekte en sterfte veroorzaakt als honderden jaren geleden. Jij, Jan Kalpoe, microbioloog aan het Slootervaarsziekenhuis in Amsterdam. Hartelijk dank. Graag gedaan. Als je naast je werk in je vrije tijd gaat studeren, dan wil je wel eindigen met iets wat waarde heeft. Niet een of ander flutpapiertje. Je stopt er tijd in en dan moet dan ook wel iets opleveren. Zo is het toch? NCUI, de grootste opleider van Werk op Nederland, heeft een breed aanbod erkende mbo, hbo en masteropleidingen. Hoe hoog leg jij de lat? De douchecabine waar je eigenlijk niet meer in kan. De kranen die ouder zijn dan je kinderen. Verandering vraagt om een begin. Begin nu en laat je door onze medewerkers adviseren over het project Badkamer Renoveren. We laten graag stap voor stap zien hoe het moet. Hornbach, er is altijd iets te doen.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 Coolcat heeft winkels in Nederland, België, Frankrijk en Luxemburg. Coolcat Coast Europe, dat doen we land voor land. Ik ben Roland Kaan, oprichter en CEO van Coolcat Fashion. Mooi hoe internationaal zaken doen ons in Nederland in het bloed zit. Noem het een ondernemend hart. Dat is ook onze kracht. En die delen we graag. Volg de internationale uitdagingen van ondernemers als Roland Kaan... op ing.nl commercialbanking Ik ben Annerie Vreugdeneel, directeur commercial banking. Hoeveel bank wil je hebben? ING. Wilt u weten hoe u zich vrijwillig kunt verzekeren voor uw AOW-pensioen? Check het op Mijnsvb.nl en log in met uw DigiD. Radio 1, het NOS-journaal. Het parlement van Slowakije heeft alsnog ingestemd met uitbreiding van het Europese noodfonds. Zoals verwacht, stemde de grootste oppositiepartij voor, en daarmee was er een meerderheid.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 En de Blackberry-diensten die werken weer wereldwijd. Dat heeft de topman van fabrikant Rim gezegd op een persconferentie. De hele week waren er problemen. Blackberry-bezitters konden niet pingen, niet mailen en geen internet gebruiken. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Naast bezit zit Gerrit Het is prachtig weer. Een verschil van dag nacht met gisteren. We zijn de afgelopen nacht in duidelijk koudere en drogere lucht terechtgekomen. En dat merken we vanavond al, want de wolken verdwijnen snel en het wordt ook een koude nacht. De temperatuur daalt naar een graad of 5 ac en rond het vriespunt in het binnenland. Aan de grond gaat het vrijwel overal een paar graden vriezen en ook ontstaan er weer enkele mistbanken. Morgen verdwijnen de mistbanken snel en het wordt een mooie herfstdag met veel zon. De temperatuur loopt op naar 12 tot 14 graden. En de wind waait uit oost tot zuidoost is zwak tot matig windkracht 2 tot 4. En dit weertype duurt voort tot en met het weekend. Vooral de nachten worden nog wat kouder... met op veel plaatsen een graad lichte vorst. En uiteraard ook vorst aan de grond. En het zou heel goed kunnen dat er dit weekend... voor het eerst dit seizoen gestrooid gaat worden... in verband met gladheid op bruggen en viaducten. Overdag hebben we temperaturen van een graad of twaalf. ANB ah, nee, Verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits. Op sommige plekken zelfs wat minder druk dan gebruikelijk. Samen maar een paar opvallende files. Op de A10 Zuid is een ongeluk gebeurd richting Amersfoort... bij knoopend Watergraafsmeer. Er staat 6 kilometer file erachter. Er zijn twee rijstroken dicht. A16 van Breda naar Rotterdam is weer vrijgegeven. Er stond een tijdje een kapotte vrachtwagen bij de randweg van Dordrecht. staat nog wel wat file en ook op de A17 vanuit Roosendaal loopt het flink vast. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, 8 kilometer. De A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen knooppunt Het Vonderen en Linden, 6 kilometer. staat is daar een ongeluk gebeurd. Beide rijstroken zijn dicht, alleen de vluchtstrook is open. Verkeer richting Venlo kan het beste omrijden via Eindhoven. Stel, u ontvangt bijvoorbeeld een AOW-pensioen, kinderbijslag of een nabestaande uitkering van de Sociale Verzekeringsbank en er verandert iets in uw persoonlijke situatie. Dan heeft de Sociale Verzekeringsbank Mijn SVB, een handige online dienst waarmee u in één oogopslag ziet waar u aan toe bent. En u kan, waar nodig, zelf wijzigingen doorvoeren. Kijk op mijnsvb.nl en log in met uw DigiD, SVB voor het leven. Wat doe jij bij brand? Daar moet je nu over nadenken. Doe de test op wat doe jij bij brand.nl. Iedere tiende tester ontvangt een gratis rookmelder. Want rookmelders redden levens. Tik-tak-tak, shoebak Janssen Zemichatil-Negra. Made in Holland, delivered by TNT Express. Janssen doet goede zaken met zijn shoebak in Moskou. TNT gaat net zo ver als uw ambities. Hoe het klinkt als u zaken doet in Rusland, ga naar tntradio.nl. Radio.nl. Vragen 0800 1234. TNT Express, world-class, worldwide.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 Drie over half zes. Na zeven maanden is de Nederlandse ambassade in de Libische hoofdstad Tripoli weer open. Met een nieuw bewind in het land zelf, maar met dezelfde Nederlandse ambassadeur in Tripoli, Geert Steegs. Meneer Steegs, in maart moest u vertrekken door het toenemend geweld. En in september bent u teruggekeerd om de heropening voor te bereiden. Hebt u nog vervelende dingen aangetroffen toen u na al die tijd de voordeur weer opende? Nou, er was één klein incidentje gebeurd met onze voordeur van de ambassade. Daar had men geprobeerd in te breken. Maar gelukkig bleek onze beveiliging die daarachter zat zo goed dat men het heeft opgegeven. En uiteindelijk is er dus eigenlijk niet meer dan een simpel deurslot geforceerd. En was de ambassade helemaal intact. En ook de residentie, daar heb ik een hele goede buurman die op de zaak gelet heeft... Er ja, was helemaal niets in het ongereden geraakt. Dus het was bijna alsof ik gisteren weggegaan was. Maar ja, Het was natuurlijk meer dan op de winkel passen alleen. Ook contact leggen met de nieuwe overgangsregering. Hoe verloopt dat contact? Um, op dit moment uh, moet ik zeggen dat dat uh, bijzonder verspoedig gaat. Uh, ik uh, rapporteer daar uiteraard over aan minister Roosentaal. Dus ik kan u daar verder inhoudelijk niet zo heel veel over zeggen. U spreekt ja, ze? Ik spreek ze. En uh, ja, mijn indrukken zijn dat het uh, zeer ook... Aanspreekbare mensen zijn. Hoe gaat dat dan? Uh, Want ik neem aan dat u niet uw geloofsbrieven opnieuw hoeft te overhandigen. Nee, dat hoeft niet. Dat is gebeurd uh, aan het land. En uh, de zittende regering in het land die, uh, doet dan zeg maar zijn ding daarmee. Maar um, zoals al vaker ook door mijn minister gezegd, uh, Nederland uh, erkent landen en niet regeringen. Dus uh, de accreditatie gaat ononderbroken door. Wat zijn nou de prioriteiten? De bestaande zeg maar, commerciële contracten respecteren... maar ook nieuwe contracten gaan afsluiten met de nieuwe overgangsregering? Um, zeker is al gezegd dat uh, bestaande contracten gerespecteerd zullen worden. Um, in het kader van de wederopbouw zal er ook uh, zeker het nodige aan nieuwe contracten moeten komen... om dingen te herstellen, om uh, dingen die verwaarloofd waren alsnog uh, in orde te maken. Ja, zoals... Um, nou, bijvoorbeeld uh, de infrastructuur, de, de, de straten, uh, dingen die vernield zijn aan, aan waterleiding of elektriciteitsnet. Um, daar moet gewoon uh, weer aan gewerkt worden. Er zijn natuurlijk ook beschadigingen geweest aan pijpleidingen, aan raffinaderijen. En daar zal zeker ook uh, het nodige aan reparatiewerk gedaan moeten worden. Heb u een idee van de omvang van de contracten die kunnen worden afgesloten in het kader van die wederopbouw? Is op dit moment heel moeilijk in te schatten. Um, er wordt uh, het nodige aan planning gedaan... Uh, er worden ook allerlei lijstjes gemaakt. Uh, het belangrijkste voor ons is dat Libiërs daarbij aan zet zijn. Zij moeten aangeven wat ze nodig hebben. En uh, wij staan dan uh, klaar om, om die assistentie te geven die zij van ons graag zouden willen hebben. Nou is er toch voor Nederland iets belangrijks stil blijven euh, liggen. Het onderzoek naar de vliegtuigram van vorig jaar. Gaat u druk op dit nieuwe bewind uitoefenen zodat het weer snel opgepakt wordt? Ik denk niet dat het woord druk uitoefenen op dit moment uh, helemaal uh, op zijn plaats is. Ik heb wel al uh, de, de zaak uh, aangegeven bij de gesprekken die ik gehad heb. Um, en men is ook uh, zich ervan bewust dat dit voor de nabestaanden in Nederland heel belangrijk is. 70 families. Sorry? 70 families. 70 families. En uh, ik heb ze ook uh, ten dele gesproken. We hebben een bijeenkomst gehad, zoals u weet, eerder deze maand uh, in Den Haag. Um, daarbij is ook uh, stilgestaan bij hetgeen uh, men kan verwachten. Um, dus... Wij proberen echt van de buitenlandse zaken uit uh, daar maximaal resultaten te bereiken. Um, en ik zal ook zeker mijn uiterste best doen om uh, bij alle gelegenheden uh, daar naar voortgang in te boeken. Geen termijn dat... afgesproken? Sorry? Er is geen termijn afgesproken. Nou, ik kan net zeggen, dat gezegd zijnde. Um, zijn er natuurlijk een heleboel dingen die op dit moment van deze regering verwacht worden. Um, ik doe daar mijn duit in het zakje voor. Um, en dat, dat uh, zal ik ook blijven doen. En ik zal ook met, met uh, krachten, met, met uh, passie proberen de zaak op de agenda te zetten, te houden en uh, daar uiteindelijk, omdat er een rapport is, uh, weer af te halen. Maar we zullen ook realistisch moeten zijn dat dit land gewoon op dit moment heel veel uitdagingen heeft. Um, en dat we uh, daarbij natuurlijk niet de enige zijn die een, een uh, verzoek heeft aan deze regering. Maar dat zal mij niet beletten om te zorgen dat ik uh, maximaal probeer uh, de zaak uh, op een uh, goede manier tot een uh, besluit te krijgen. Tot slot, de Nederlandse marine mist toch altijd een helikopter? Daar doe ik op dit moment liever even geen uitspraak over. Dat is natuurlijk een issue. Uh, dat mogen duidelijk zijn. Staat hij er daar, nog? Daar kan ik helaas niet zo over zeggen. Volgens mij wel. Ik zeg u, daar kan ik helaas niet zo over zeggen. Maar het is uh, logisch dat u het probeert. We blijven proberen. Absoluut. En u gaat ook weer aan de gang. Gea Stegs, de Nederlandse ambassadeur in Tripoli. Veel succes daar. Dank u wel. Goedemiddag. Opnieuw gaat hij vrij uit. DSK, Dominique Stroos-Kaan. De oud-topman van dit IMF wordt niet verder vervolgd... in de zaak van schrijfster Tristan Bannon. De journalisten beschuldigen de DSK ervan dat hij haar acht jaar geleden... tijdens een ontmoeting heeft geprobeerd te verkrachten. Maar het Franse Openbaar Ministerie laat de aanklacht nu vallen. Ron Linker in Parijs. Waarom? Nou, het Openbaar Ministerie uh, herhaalt wat er in die aanklacht staat. Poging tot verkrachting. En daarvoor uh, concludeert justitie is onvoldoende bewijs. Uh, men concludeert wel dat Tristan Banon slachtoffer is geworden van uh, seksueel geweld. Door Dominique strauss in 2003. Maar de verjaringstermijn voor dat vergrijp. Seksuele agressie is drie jaar. En dus kan DSK daar niet meer voor vervolgd worden. Nou, de advocaat van Tristan Bannon was net op televisie. Uh, is uiteraard ongelukkig uh, over het besluit dat er nu geen rechtszaak komt. Maar, zegt hij, er is ook reden om tevreden te zijn moment we satisfied reconnue. presse influence amis Dominique we n'importe Niemand van DSK's vrienden, zegt de advocaat, kan nu nog volhouden dat daar niks gebeurd is in 2003. En dat is winst, concludeert de advocaat. Is Dominique strauss nu helemaal van deze zaak af? Uh, nou ja, volgens zijn advocaten wel. Hè. Hij wordt niet vervolgd. Uh, zijn advocaat zegt letterlijk in een telefoongesprek met Franse televisie dat hij van alle blaam gezuiverd is. je suis avocat et je m'occupe du judiciaire. Quand d'une plainte et que cette plainte est sans suite, ça veut dire qu'il n'y a pas lieu à poursuivre la personne. Cela s'appelle être Ja, er is een hele juridische redenering. Er is een klacht ingediend tegen Dominique strauss De Justitie gaat hem niet vervolgen. Dat heet zuiveren van alle blaam gezuiverd. Is heel juridisch over de conclusie van seksueel geweld, zoals de rechter dat heeft gedaan. Daar deed ze heel lak... Over. Ze zegt dat is de conclusie van justitie. Volgens Dominique Strooskaan wilde die de schrijfster destijds alleen maar omhelzen. Dat is geen seksueel geweld. Hoe dan ook jouw vraag, is hij nou helemaal vrij uit? Uh, Tristan Banon heeft aangekondigd dat ze alle juridische mogelijkheden wil onderzoeken. En ze had al besloten dat als dat spoor doodloopt... Uh, ze dan, net als in de VS, een uh, civiele procedure begint tegen Dominique Strooskaan. Precies, want daar begonnen het natuurlijk mee. Het kamermeisje in New York, de strafrechtelijke zaak, werd geseponeerd. Nu loopt het dus voor Strooskaan opnieuw goed af... Wat betekent dit voor hem voor een eventueel vervolg van zijn zakelijke of politieke carrière? Nou, ik denk wel dat hij hier beschadigd uit is gekomen hoor. Kijk, uh, dat is een zware conclusie van justitie. Dat het dat seksueel geweld waarschijnlijk heeft plaatsgevonden. Um, dus dat kan. Um kan alleen niet meer vervolgen, het is echt puur juridisch verjaard. Daar, daardoor loopt hij nu uh, vervolging uh, mis. Maar ik denk wel dat in de komende maanden zijn reputatie ja, is bezoedeld. Zeer schadelijk voor uh, DSK's reputatie. Ik denk niet dat hij hier heel erg blij mee is met dit communiqué zoals het naar buiten is gebracht. Ondanks dat hij niet de gevangenis in hoeft. En Tristan Pannon, de schrijfster? Ja, voor haar is het een hele uh, rare dag, denk ik. Ze heeft vandaag een boek uitgebracht, De Dans der Hypocrieten heet dat boek vertaald, uh, waarin ze haar kant van de zaak uiteenzet. Is dus 126 pagina's, Tim, uh, en opvallend, ze noemt nergens de naam van Dominique Strauss-Kaan. Ze heeft het over varken, ze heeft het over baviaan. Uh, zo omschrijft ze datgene wat er is gebeurd in 2003, en hoe zij deze afgelopen maanden heeft beleefd. Eén ding is wel duidelijk na vandaag: uh, het boek krijgt voorlopig geen vervolg. Ron linker in Parijs, dankjewel. Heel veel schoolbesturen in Nederland vinden het een slechte zaak dat er witte en zwarte scholen bestaan. Het gaat om zeven van de tien besturen. Toch wil slechts een derde van deze schoolbesturen er ook iets aan doen. Dat blijkt uit onderzoek van Forum. Een school gemengd krijgen is moeilijk en het initiatief moet van de ouders komen. Basisschool De Roos in de Amsterdamse wijk De Baarsjes probeert het wel. Hoe? Dat ontdekte verslaggever Paul Sanders door aan te schuiven bij groep 1. Op basisschool De Roos, in de basis in Amsterdam, is het vroegdag. En het is kinderboekenweek. Dus begint de dag met een verhaaltje. Hup, naar bed, klein kikkertje, zegt mama. Jeroen voelt of de deur wel goed op slot zit. En dan plonst hij achter mama aan. Want in het kikkerhuis is gewoon water op de grond en daar loop je dan doorheen. Mijn vriend, ik ben Als directeur van De Roos. Is dit een zwart of een witte school? Nou, we noemen dit een, een zwarte school. Ook al is dat de, de benaming natuurlijk vrij radicaal. Ja. Wat, wat is de samenstelling hier? Uh, ik denk dat we ongeveer 95% wel kinderen hebben met uh, ouders van allochtone afkomst. Ja. En is het de bedoeling dat dit een gemengde school wordt? Oftewel, bent u een voorstander van een gemengde school? Uh, ik ben voorstander van dat, dat de school een afspiegeling wordt van de wijk. En aangezien de wijk steeds witter wordt, dus, uh, ook maar weer de, de radicale benaming... Uh, dat zou ik heel graag willen mengen. Wat doet u eraan, of wat gaat u eraan doen om zoveel mogelijk deze school te mengen? Wij uh, zijn echt actief aan het ondersteunen van een ouderinitiatief om deze school te mengen. Dat betekent dat ouders uh, uh, zich ervoor hard kunnen maken en daarmee aan de slag kunnen gaan om de school te mengen. We hebben wel iemand in, in, in dienst die dat ook wil ondersteunen. Nu is het zo dat het een ouderinitiatief is. Zou het geen initiatief van de school moeten zijn? Nee, ik denk het niet. Als school zijn we echt uh, verantwoordelijk voor goed onderwijs. Daarop daar worden we ook bekostigd. Het moet niet zo zijn dat wij uh, het geld wat voor onze leerlingen die er zijn, dat dat geld, dat we dat gebruiken om, uh, om andere leerlingen te trekken. Dat uh, lijkt me niet goed. En als u daar apart geld voor zou krijgen bijvoorbeeld, zou u dan wel zelf meer initiatief kunnen en willen tonen? Ik zou nog sterker de ouderinitiatieven steunen. Uh, ik denk niet dat het uh, verstandig is dat wij als school zelf uh, uh, de wijk intrekken om, uh, om bepaalde kinderen aan ons te binden. Het enige wat wij kunnen doen is een goede school zijn, maar ook wel die prettige omgeving en veilige omgeving kunnen bieden. Is het zaak om, zeg maar, als je een school gemengd wil krijgen, om zeg maar, die eerste schapen over de dam te krijgen? De eerste ouders die zeggen oké, okay, ik stuur mijn, mijn witte kind naar, bewust naar een zwarte school? Schapen over de Dam klinkt zo, uh, zo negatief eigenlijk. Net als ouders makken schapen zijn. <laughs> dat is het absoluut niet. Um, het is gewoon prettig om met een, met een groepje een school binnen te komen. En uh, om je daarin veilig te voelen van... hé, hey, ik, ik maak niet alleen die keuze. Er zijn meerdere mensen die samen met mij bewust deze keuze maken. En dat voelt goed. Hallo, ik ben Yusra en ik zit in groep 4 en ik ben 7 jaar. Ik heet Dunia en ik zit in groep 4. Ik ben 7 jaar. Ik ben Yusra ik ben... Ik ben 11 jaar en ik zit in groep 8. Ik ben Esmeralda, ik zit in groep 8 en ik ben 11 jaar. Ik ben Monier, ik zit in groep 8 en ik ben 12 jaar. Annelies is een van de moeders die haar kind naar school komt brengen. Hoe heet de kleine? Joey. Hoe oud? Uh, nu vier. Ja, ze zit nu op de kleuterschool, dus uh, groep 1. Nu is dit een zwarte school. Ja. Maar Joey is niet zwart. Nee, het is een hele heterogene school. Je hebt echt alle nationaliteiten hier. Maar ja, in de noemen heet dat dan zwart. Ja. Maar het is wel uh, ja, heel gezellig. Een... Wat, je, wat je niet mag zeggen, dat voegt wat toe. Hè, ja. Tegenwoordig. Ja. Is het een bewuste keuze om, om je kind naar deze school te sturen? Ja, een hele bewuste keuze. Het is eigenlijk uh, de dichtstbijzijnde openbare school. Het is echt uh, nou ja, dat is een minuutje lopen, nog niet eens. En uh, het is een heel klein school, het is heel gezellig. Het, is heel, uh, ja, het lerarenteam staat ook heel dicht bij de ouders en uh, bij de leerlingen. Het is niet heel, heel massaal. Dus uh, ja, heel bewust in die zin. Heb je nog getwijfeld? Omdat dit een zwarte school is? Nee. Nee. Er zijn heel veel ouders die dat wel doen, snap je dat? Nee, nee ja, ja, ik zit een beetje kortzichtig. Je, je brengt je kind naar school en je kind zit hier op school. Die moet het leuk hebben. en Hoe je als ouder daarin staat, dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar dat vind ik niet, dat mag niet uh, leidend zijn voor uh, wat je je kind kan bieden. Kindschap. Zo dadelijk. VVD-fractievoorzitter Stef Blok over één jaar kabinet Rutte. Marius Wijnand Zwaan, de situatie op de weg. Technisch onderzoek gaande op de A10 zuid richting Amersfoort. Na een ongeluk. Daardoor is daar veel meer vertraging nu. 9 kilometer file voorknopend Watergraasmeer. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht stond een lange file. En ja, nu nog steeds in de file is een flink ongeluk gebeurd bij Moordijk. Twee rijstroken zijn dicht. En de A73 nog steeds van Maasbracht naar Nijmegen. Lange file bij Linnen na een ongeluk. Verkeer richting Nijmegen kan het beste omrijden via Eindhoven. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Er zijn weinig mensen binnen de VVD die premier Rutte onomwonden de waarheid kunnen zeggen. Stef Blok is er eentje. Fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer. En één jaar na het aantreden van het kabinet Rutte, waar we deze hele week aandacht aan besteden in het Radio 1 Journaal, kunnen Stef Blok met zijn liberale partij best tevreden zijn. Meneer Blok, goedemiddag. Goedemiddag. Maar waar bent u ontevreden over? Uh, nou, ik kijk met tevredenheid terug op het eerste jaar. Omdat ik vind dat er veel bereikt is van wat de VVD de kiezer beloofd heeft: financieel orde op zaken stellen, uh, maatregelen nemen rond veiligheid, blijven investeren waar dat nodig is, bijvoorbeeld uh, als het gaat om wegen. Maar ik vind wel dat het kabinet vaart moet blijven maken. En ik heb bijvoorbeeld bij de algemene beschouwingen uh, ook uh, twee voorbeelden genoemd. Ik vind dat het kabinet veel meer vaart moet maken bij het opruimen van de stapeling van bestuur in de Randstad. Dat kostte veel geld, dat zorgt dat procedures te lang duren. En ik vind dat het kabinet haast moet maken met de afspraak... dat huurders hun eigen huis kunnen kopen. Ja. En waarom, waarom doet uw premier Rutte dat niet dan met zijn kabinet? Kijk, ieder kabinet loopt natuurlijk aan tegen weerstanden, gevestigde belangen. Eh, bijvoorbeeld in dit geval bestuurders die gehecht zijn aan hun eigen baan. Het zijn ook maar mensen. Of bestuurders van woningcorporaties die het niet leuk vinden om huizen te verkopen aan de huurders. Maar je moet je niet af laten schrikken voor gevestigde belangen wanneer je voor een goede zaak staat. En dan is het dus taak eh, aan een eh, Tweede kamerfractie aan een regeringsfractie om te zeggen... we hebben dit niet voor niets afgesproken, doorpakken graag. Ja, en dat laten we ook premier Rutte weten? Absoluut. Hoe doet u dat? Dat uh, doe ik uh, deels uh, onder vier ogen en in de vaste overleggen die we wekelijks hebben... maar deels ook in de Kamer, zoals in de, dit debat bij de Algemene Beschouwing. Hoe gaat dat onder vier ogen? Want uw taak in de Tweede Kamer is vanzelfsprekend als VVD-fractieleider... om ervoor te zorgen dat Mark Rutte, uw premier, de eerste liberale premier... in een hele lange tijd te laten schitteren. Maar hoe doe je dat nou onder vier ogen? Uh, in, een, uh, in een hele open sfeer. En wat we daar vooral doen, is uh, ver vooruit kijken. Want je wordt als politicus natuurlijk, als je niet uitkijkt... geleefd door de waan van de dag. Maar we denken lang van tevoren na over wat er gaat gebeuren. Een voorbeeld daarvan. Ik heb in december een interview gegeven waarin ik zei... ik vind dat we in Europa de regels verder moeten aanscherpen. Ik vind dat als landen zich niet aan de financiële spelregels houden... ze desnoods maar eh, een stemrecht in moeten leveren... en geen Europese subsidies meer krijgen. Ik kreeg daar toen heel veel kritiek op van D66, PvdA GroenLinks. Die vonden dat allemaal veel te hard. Deze zomer kwamen premier Rutte en minister Jager met een brief... over hoe we nu verder moeten in de aanpak van die Europese crisis. Daar stonden die maatregelen in. En inmiddels zijn ook de partijen die daar toen zo erg kritisch op waren... tot inzicht te komen, dat helaas dit soort van sancties wel nodig zijn. Ja, dat is niet helemaal een antwoord op mijn vraag. Ik vroeg u, hoe doe je zeg maar, dat beleefd door dwingend indien nodig... de minister-president uitvoeteren? <laughs> um, het komt natuurlijk voor dat we het niet met elkaar eens zijn... Maar ik vind de crux van een landbestuur... want daar gaat het ons om dat je ver vooruit kijkt... en tijdig de goede maatregelen neemt. En daarom gaf ik ook dit voorbeeld. Dat was iets waarover ik uitgevoeterd ben door de oppositie. En waarvan na een half jaar... Um, toch vriend en vijand zeiden, dat is een verstandig voorstel. Nou, ook binnen de VVD eh, staan we echt wel eens... met rode hoofden tegenover elkaar. Maar dan toch altijd wel met doel om problemen op te lossen. Je nee, die rode hoofden, is dat dan op donderdagavond... tijdens het bewindspersonenoverleg? Of kiest u daar toch uw momentjes voor in het toerhondje? <laughs> Zo beneden is het overleg, Dus ik ben benieuwd of er veel rode hoofden zullen zijn. Uh, meestal heb ik daarnaast nog wel één keer per week overleg met Mark. Ja. Ja. Hoe gaat dat dan? Want u bent dan toch de man die het hem moet zeggen. Hij wordt ontbrengd, zoals dat gaat bij een kabinet, bij een premier. Omringd door mensen die vooral ja-knikkers zijn. Die het hem mogelijk willen maken, dat hij kan doen wat hij wil doen. Maar tegelijkertijd moet er dan iemand zijn. Dat zijn meestal maar twee mensen of drie mensen hooguit. Die hem echt direct kunnen zeggen van Mark, dit gaat fout. Hoe doet u dat? Punt 1, Mark is typisch iemand die zelf mensen om zich heen wil hebben... die ook nee tegen hem kunnen zeggen. Dat was al in de tijd dat hij fractievoorzitter was. Ja, ik, Edith Schippers, ikzelf, maar ook anderen... Eh, hebben juist zo goed met hem samengewerkt. Ook in de tijd dat het slechter ging met de VVD. Omdat we verschillende mensen zijn... die elkaar ook de waarheid durven te zeggen of de spiegel voor te houden. En dat is nu dus ook zo. En... Eh, de, de, ja, de, dat hoeft niet iedere keer met, eh, met rode hoofden. Maar je moet ook niet bang zijn om ze nu dan eens even van mening te verschillen. Als dat maar eh, is met als doel om problemen op te lossen... en niet om je eigen ego op te kloppen. Want dat zie je natuurlijk te vaak gebeuren. In als we het verlengde daarvan te kijken naar de VVD-fractie... dan zien we daar toch veel mensen die vooral ook ja, zeg maar brave ja-knikkers zijn. nieuwelingen die het niet zo heel makkelijk oneens kunnen zijn. Mag ik daar? In dat verband het volgende voorleggen. Er schuilt natuurlijk een politiek gevaar in tevredenheid bij een, bij een fractie. Je hebt een zeer loyale, gedisciplineerde fractie. Maar met een fractie zonder tegenspraak is het natuurlijk wel het risico... op een mager, bleek profiel wat straks, over een paar jaar... electoraal verlies kan opleveren. Herkent u dat? Nee, ik ben het zeer oneens dat met de beschrijving van de VVD-fractie. Toch is dat bijvoorbeeld wel wat een columnist in de Telegraaf... een bevriende krant opwerpt als uh, een, u hebt een fractie die bleek en een mager profiel heeft. Er zijn altijd schrijvers te vinden die een mening opschrijven... maar ik kan dat feitelijk weerleggen. Ik gaf u net een aantal voorbeelden van de onderwerpen... die ik aan de orde heb gesteld. Ik kan daar nog een aantal aan toevoegen. Bijvoorbeeld een initiatiefwet dat als je de Nederlandse taal niet spreekt... je ook geen recht hebt op bijstand. Bijvoorbeeld het punt wat ik als enige fractievoorzitter gemaakt heb... dat de Kamer zelf voor veel te veel bureaucratie zorgt... door voortdurend om spoeddebatten te vragen... door in één week 500 moties in te dienen... oproepen aan de regering waardoor ambtenaren aan het werk worden gehouden... Maar ook als ik naar mijn collega's kijk en inderdaad ook naar de jonge talenten die we hebben. Een, een art van der Steur, die met een concreet voorstel is gekomen om alimentatie eenvoudiger te regelen. Goed, dat is een voorbeeld. U geeft enkele voorbeelden. Ik ga even het punt maken, want het CDA maakte wel die fout door onderbalken en niet uh, lang genoeg na te denken over het profiel van het CDA na al die jaren uh, premier. Bent u daarvoor gewaarschuwd als VVD-fractielaar? Ik heb gezien uh, hoe het CDA die fout gemaakt heeft. Daarom doen wij dat niet. En ik... Ik kijk dus ook met trots terug op het eerste jaar, omdat mijn fractie en ook ikzelf. Aantoonbaar met een heel aantal voorstellen zijn gekomen. Ook, ook aantoonbaar het kabinet aansporen daar waar dat nodig is. En na, na mijn oproep aan het kabinet, kom nou eens met een voorstel om eh, minder provincies in de randstad te hebben. Waarvan ik ook wist dat dat moeizaam liep. Dat is een eh, punt wat u. Is, is vervolgens dat, dat punt gekomen. Dus, en dat is dus gemaakt aan het begin ook. van dit gesprek, wat ik helaas moet beëindigen vanwege de tijd. Ik dank u hartelijk, VVD-fractieleider Stefan. Goedemiddag. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Mariel Hegeman. NRC Hansbad opent met het Tropenmuseum in Amsterdam dat zijn Rijksubsidie kwijtraakt. En direct daaronder staat een artikel waarin belastingadviseurs en andere deskundigen forse kritiek uiten op de zogeheten Geefwet, die schenkingen van particulieren in met name de culturele sector moet stimuleren. De deskundigen vinden de wet een onvoldragen samenraapsel van fiscale maatregelen. Wie geld schenkt aan een culturele instelling... mag dat voor 150 aftrekken van zijn belastbaar inkomen. Volgens oud-CDA-voorzitter Marnix van Rij, die nu als belastingadviseur werkt... komt de wet te laat. Van het kabinet is eerst een negatieve boodschap uitgegaan... door tekorten op cultuur en het verhogen van de BTW. De Chinese kunstenaar Ai Weiwei is uitgeroepen tot machtigste persoon in de kunstwereld. Dat is gebeurd door het gezaghebbende blad Art Review op basis van zijn werk en zijn politieke activisme. Ai Weiwei is kritisch naar de Chinese gezaghebbers. Afgelopen jaar heeft hij 80 dagen vastgezeten. De kunstenaar heeft nog altijd een vorm van huisarrest. Ai Weiwei vertelde de BBC World Service dat hij zich verre van machtig voelt. Ik voel niet krachtig. Ik ben nog steeds onder deze and uh, detention and you know this is kind of a bail and uh, even yesterday I, i realized why trying to taking care for the baby in the park has been secretly followed and <laughs> it's quite fragile I maybe being powerful means to be fragile Kwetsbaar. ai wij wij wordt bij elke stap buiten de deur gevolgd, ook als hij met een klein kind in het park is. De kunstenaar voelt zich op dit moment juist erg kwetsbaar. Bij de top 100 van Art Review staat trouwens geen enkele Nederlander. Een jurylid van de talentenshow The Voice of Poland... mag niet meer meedoen omdat nogal wat Polen tegen hem in het geweer zijn gekomen. Dat valt reeds op de site van NRC Handelsblad. Het jurylid Nergal was ingeschakeld om bij The Voice de zangstemmen te beoordelen... Maar hij verscheurde ooit tijdens een optreden met zijn metalband een Bijbel. En dat ligt nogal gevoelig in het katholieke Polen. Gek genoeg kwamen er minder klachten over zijn zangkwaliteiten. Zullen we hier even snel een eind aan maken? heel ja. ja. <laughs> Hagemann, dank je wel voor dit. Uh... Luidruchtig mediaoverzicht op de donderdag. Na 6 uur hebben wij nieuws vanuit Den Haag. Tot zo. Morgen vanuit De Kroon in Amsterdam, financieel expert Willem Middelkoop. Onheilsprofeet of waarzegger. Actrice en schrijfster Ellen van Rijn als gastrecensent. De column van Bert Brussen, de sportweek van Frits Barend. En live muziek van Tommy Ebben. U bent welkom in De Kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 L'Oreal feliciteert DA met de uitverkiezing tot het meest klantvriendelijke bedrijf van Nederland 2011. Wilt u weten hoe u zich vrijwillig kunt verzekeren voor uw AOW-pensioen? Check het op mijnsvb.nl en log in met uw DigiD. L'Oreal en DA hebben daarom iets te vieren. Alleen vandaag en morgen bij DA. Alle L'Oreal-mascara's 1 plus 1 gratis. Vriendelijk bedankt. Zembla deze week over palmolie. Koekjes, zeep, chips, shampoo. Het zit bijna overal in. Veel palmolie heeft een keurmerk. Dan is het een verantwoord product. Althans, dat denkt u. Zembla in Maleisië, bij de slachtoffers van de palmolieindustrie. Shampoo met een luchtje. Morgenavond, tien voor half tien, bij de Vara op Nederland 2. NRC presenteert The Best of Blue Note Jazz. 15 originele cd's en exclusieve boeken over het leven van de grootste jazzlegendes. Bestel nu op nrc.nl slash jazz. Robert en Irma willen over drie jaar een camper kopen. Dat is Robert en Irma's plan. Wij bieden een deposito met een vaste rente van 3,75%. Onlangs uitgeroepen tot beste koop door de Consumentenbond. Dat is Leaseplanbank. Ook profiteren van een deposito met 3,75% rente? Kijk op leaseplanbank.nl. Sparen met een plan. Dit is Radio 1.